Uur. Jobboot met het NOS-journaal. Frankrijk is door naar de halve finale op het EK. In het Stade de France in Parijs was de Franse ploeg veel te sterk voor IJsland. Het werd 5-2. De IJslanders kwamen al snel op achterstand. Frankrijk speelt nu donderdag tegen Duitsland. De andere halve finale is woensdag. Dan speelt Wales tegen Portugal. In België heeft een spookrijder een dodelijk ongeluk veroorzaakt op de snelweg tussen Luik en Bergen. De spookrijder zou frontaal zijn ingereden op een andere auto. Daarbij zijn drie mensen om het leven gekomen. De snelweg in de richting van Namen is afgesloten, het verkeer wordt daar omgeleid. President Obama heeft de aanslag in Bagdad, waarbij zeker 115 mensen zijn gedood, scherp veroordeeld. De VS zijn vastberaden om IS te verslaan, zei hij. Ook minister Koenders veroordeelt de aanslag in de Iraakse hoofdstad en zegt dat Nederland zij aan zij staat met de Iraakse regering. De aanslag in Baghdad is de zwaarste in dit jaar. Afgelopen week moest IS de stad Fallujah op zo'n 50 kilometer van Baghdad opgeven na een offensief van het Iraakse leger.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 De Bulgaarse kunstenaar had zijn creatie gemaakt van 200.000 kunststofpontons... met een lengte van drie kilometer. Christo heeft er zeven maanden aan gewerkt. Max Verstappen is bij de Grand Prix van Oostenrijk als tweede gefinished. De Formule 1 coureur kwam na de Brit Lewis Hamilton over de streep. De Finraicone eindigt als derde. Het is de tweede keer dat de 18-jarige Limburger het erepodium haalde. In mei won Verstappen de Grand Prix van Spanje. Het weer op de meeste plaatsen droog en opklaringen... De temperatuur daalt vannacht tot 12 graden. Morgen eerst bewolkt en lichte neerslag. Later ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. Met nu het laatste uur.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 Amen. No.